Mark Hokke met het NOS Journaal. Tegen de verwachting in heeft Rimbabwaanse president Mugabe... niet zijn aftreden bekendgemaakt. In een lange tv-toespraak sprak hij de cruciale woorden niet uit. Hij zei zelfs dat hij over enkele weken... het congres van zijn partij zou voorzitten. Aan het eind sprak de 93-jarige president excuses uit. Sorry, zei hij, ik hoop dat we dit kunnen corrigeren. Dit was de verkeerde speech... Of daarvan inderdaad sprake was, is niet duidelijk. Mugabe heeft tot 12 uur morgenmiddag gekregen om zelf op te stappen. Daarna lijkt een afzettingsprocedure onvermijdelijk. Bij paspoortcontroles wordt nooit naar vingerafdrukken gekeken. Sinds 2009 worden de afdrukken in het paspoort opgenomen. Maar op Schiphol, bij de grens en in het buitenland worden die nooit gecontroleerd. Blijkt uit navraag bij de betrokken autoriteiten. Alleen gemeenten kijken er incidenteel naar. De invoering van de afdrukken in het paspoort heeft tientallen miljoenen euro's gekost. In Duitsland lijkt nog geen zicht te zijn op een formatieakkoord. De hele dag zijn de christen-democraten, liberalen en groenen al in overleg. Dan weer met elkaar, dan weer in eigen kring. Dat laatste is nu weer het geval. Vandaag gold als een beslissende dag, maar er is geen harde deadline. Het grote struikelblok is het vluchtelingenbeleid. Maar ook over milieukwesties en klimaat wordt nog hard onderhandeld. Met enige vertraging is de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht op zijn plaats gebracht. Eerder vandaag was de waterstand daarvoor te laag. Rijkswaterstaat moest het pijl met 10 centimeter verhogen en dat kostte een paar uur. De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov heeft de ATP Finals gewonnen. Zijn grootste prijs tot nu toe. In de finale versloeg hij de Belg David Coffin met 7-5, 4-6 en 6-3... Door zijn overwinning sluit Dimitrov het jaar af als nummer 3 van de wereld. Het weer, de meeste buien verdwijnen, maar tegen de ochtend gaat het langdurig regenen. Smiddags wordt het zo'n 10 graden, morgenavond komt daar nog een graadje bij. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. met nu, het laatste uur.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 wat is dat? Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen tot dankbaarheid.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 verworpen en alleen, als een roos, geplukt en weggegroot, nam u de straal en dacht aan mij, meer dan.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 Toen u zich gaf, orven en alleen Als een roos, geplukt en weggegooid Naar u de straat, en dacht aan mij Meer dan ook.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 I'm